Bismillah, rahman, rahim. Alhamdulillah, Rabbi al-ala. Min Allahu mursal, yusallim. wa Muhammadin alihi wa ashabhi azmāin. met de atlafna asmauia. Van imam Shānobi verzamelt im baal imama. Imama is gaat over de de omtrent de imam. De imam is degene die leidt in het gebed in het gezamenlijk gebed. En de meemoom is degene die geleid wordt. Hij zegt de voorwaarden van de imam zijn, dus de voorwaarden waaraan hij moet voldoen als een geldige imam, is dat hij een man moet zijn, een moslim uh, met verstand, dus hij moet aanwezig zijn met bewustzijn. zijn, dus hij moet al pubben zijn geweest. Aliman bima la tassih salatu illa bihi. Hij moet kennis hebben over. Uh, wanneer het gebed, dus de verplichte, uh, wanneer het gebed geldig is en wanneer niet van de restatie in van het gebed, hij zegt: Als je dus geleid wordt door een imam, en daarna wordt voor jou duidelijk dat hij een kevin is, of een vrouw was, of een groente, helmafrodit, dus iemand die een uh, mannelijk geslacht deel heeft en een vrouwelijk geslacht of iemand die niet, uh, niet erbij was met zijn bewustzijn, dus krankzinnig, of uh, bezeten, daadwerkelijk dat werkelijk die zin uh, hem overnam. Of hij is een fysiek door middel van een daad die hij doet of een uitspraak. Of het is een kind wat nog geen puber is. Of iemand die geen hodo heeft en bewust uh, bidt zonder hodo. Dan is jouw gebed ongeldig. Dus als jouw iemand, een van deze die genoemd zijn, dan is jouw gebed ongeldig. En moet jij jouw gebed inhalen. Oké, okay, dit gaan we uitleggen, insha'Allah, van Inam Shalom. Hij zegt veel imama. Hij zegt imama, dus hier uh, spreekt hij over de jamaa, want zonder jamaa kun je geen imam zijn. Hij zegt hij heeft niet gesproken over salat al jamaa, maar salat al jamaa is sunnah. Uh, in de... In de in de vijf gebeden behalve in Jumu'ah, is verplicht en waarom de profeet waarom heeft hij gezegd waarom heeft hij deze hadith citeren, want er is gelaaf over of Salatul al-Jama'a verplicht is, Tsunamo Mu'akkada, of vad Kifaya of vad ainis. Hij zegt, de profeet heeft gezegd, Salat en dus het gezamenlijk gebed is beter dan het gebed van een van jullie alleen dus beter in 25 deel. en deze hadith is een bewijs dat het Salat en niet verplicht is dus uh, als je het niet doet, dat je geen haram begaat want als het haram zou zijn, dan zou er geen uh, verschil, dan zou het niet een, een, een bijvoorbeeld, verschil van niveau zijn. Want de profeet heeft gezegd, als je alleen bidt, heb je één, één deel, dus één beloning. Als je gezamenlijk bidt, heb je 25 beloningen. Of 27 stages niveaus. Als je zonder bent, dan heb je geen beloning. Dus tekent als je niet gezamenlijk gebied, ben je niet zondig bezig. Maar het houdt niet in dat je niet naar de gezamenlijk gebed hoeft te gaan. Eigenlijk je moet gaan. Maar het is gewoon niet zo verplicht als wajib. Het is Sunnah Akada. Maar voor, voor de, de man, de moslim die dat kan, dus die dat kan, dus dat die geen uh, geldige belemmeringen heeft, en dat wordt ook genoemd, ik weet niet of hij het gaat noemen in, in dit boek. Maar in ieder geval een man die hoort iedere verplicht gebed naar de jamaat te gaan, naar de moskee en te bidden. Gewoon. Als je dat niet doet, dan laat je sunnah van de profeet. En hij zal een hadith citeren wat, uh, die duidelijk zal zijn. Die dat duidelijk zal maken. Oké. Okay, uh, Imam Saloubi zegt Zakaran dus het voorwaarde van de imam is dat hij een man uh, moet zijn. Hij zegt dus, uh, een vrouw kan geen imam zijn. Voor mannen of voor vrouwen. Niet in een vader en ook niet in een villa. Maar stel je voor, ze gaat toch lijden. Ja? Stel je, voor, je gaat toch lijden. Als vrouw zijnde ga je toch lijden. Het kan voorkomen bijvoorbeeld, je komt bij mensen en... Uh, je bent een medici en zij zijn anti ja. En je weet als je tegen hen zegt van, ja, uh, we kunnen niet gezamenlijk bidden. We kunnen niet gezamenlijk bidden. Kan niet. In mijn kan niet dat je een hele discussie gaat en haatgevoelens krijgt. Uh, een van de oplossingen is dat jij zegt, oké okay, ik ga leiden. Jouw gebed is geldig. Uh, maar in onze methab, een vrouw die geleid wordt door een vrouw, haar gebed is niet geldig. Maar oh ja, zij volgen niet de medicijnen met hem, anders had je geen verschil met ze. Dus dat zal wel anders zijn. Maar in dit geval, als jij als vrouw zijnde imam bidt voor vrouwen, dan is jouw gebed geldig. Maar als jij geleid wordt door een vrouw, of je nou man bent of vrouw, dan is je gebed ongeldig. <tossimus> Muslimen. Dus, uh, in een kerfeer mag geen imam zijn. Maar hij zegt... Als een kerkje gaat bidden, wordt hij dan moslim? Hij zegt nee. Behalve, als we zeker zijn dat hij de shahariteen heeft uitgesproken. Als hij de shahariteen heeft uitgesproken tijdens het gebed, dan is hij moslim. En als hij daarna nog, als hij daarna, hij heeft de heeft uitgesproken, dan, dan zegt hij nee, ik ben geen moslim. Uh, dan zegt hij, dan krijgt hij het oordelen van de moordtent. En de oordelen van de mochtet, de gevolgen daarvan, uh, zijn meestal alleen toepasbaar als er een uh, islamitische staat is met de rechter. Want een uh, mochtet, daar is de doodstraf op, en doodstraf kan alleen de rechter die aangewezen is door de khalifa, of zijn vertegenwoordiger, alleen de rechter kan die oordeel geven. Maar, uh, dit, dit ligt met doodstraf, maar de overige oordelen: dat hij niet uh, kan trouwen met moslimen, erfenis niet, dat soort zaken, dat hij niet kan leiden in gebed, die gelden wel. Dus, dat, dat, uh, die, dat hij niet, uh, je mag hem niet als imam nemen, je mag hem niet als hieuwen aan je vrouw, aan je vrouw, aan je dochter, aan je moeder, dat soort oordelen. De doodstraf dat wordt alleen uitgevoerd door de rechter in een islamitische staat. Fattu Ziri Aleyhi Ahkam al-Muttad Hij daar is een aqillen. Dus hij moet bij bewustzijn zijn. Dus iemand die dronken is of bedwelmd is door drugs. Uh, of uh, krankzinnig. Of hij, is, uh, hij wordt overgenomen door de djins. dan is hij Dan uh, mag hij... Is zijn imam... dan is zijn imam niet geldig. Hij zegt maar iemand die wakker is, die bezet is, maar hij is bij het bewust zijn, zijn imam is wel geldig. Bijan, dus hij moet puber zijn, ja, puber, dus niet een kind. Dus een kind mag niet leiden. Hij mag niet diegene leiden die ouder dan hem zijn, Stel dan je voor een groep kinderen. ...gaan bidden, dan mag een kind wel leiden. Of, voor een oude ...als het Nafila is. Maar stel je... Maar het, je mag hem niet aanstellen aan als imam... ...voor Nafila, bijvoorbeeld Taraweeh... ...maar als iemand hem heeft... ...als hij toch imam is... ...en je komt binnen en je ziet hem imam, een kind... ...in, in Nafila... ...dan is het bidden achter hem geldig. Maar in fout niet. In fout is bidden achter een kind ongeldig. Oké. Okay, hij heeft gezegd. De imam moet hebben van registratie. Dus hij moet goed kunnen registreren. Hij zegt. Dit gaat over het registreren van Fatiha en dan Als je bewust fouten maakt. In het registreren. Ja bewust ga je verkeerd registreren. Dan is je gebed ongeldig. En diegene die achter je bid. Maar. <coughs> maar als jij. per ongeluk fout maakt. Of omdat jij het gewoon niet kan. En er is niemand de, die, die jou kan leiden. Of een alternatief. Of de ma'amom het is hetzelfde als de imam qua fouten registreren. Daar is het over gelijk, Maar de mu'atamed is dat het zaheeg is. Dat het geldig is. Dus iemand die verkeerd registreert. Hij maakt fouten. ...omdat hij het gewoon niet kan... ...hij kan niet goed resisteren... ...of omdat hij... ongeluk uh, maakt hij die fout. ...dan de moeite is dat het geldig is... ...maar als hij het bewust fout maakt waar hij het kan... ...hij maakt niet fout. ...hij doet het gewoon expres... ...dan is zijn in, ...zijn gebed en die van de ma'amun ongeldig... ...en fiqh... ...hij moet fiqh kennen... ...dus... ...hij moet de, de, de, de, de, de oordelen kennen... Uh, over wanneer het gebed geldig is en wanneer niet. Maar als hij de wijze van het gebed, dus hoe je bidt, want de manier hoe je bidt, dat neemt hij van een geleerde. Dus niet van een onwetende zoals hij, maar van een geleerde. Maar hij maakt geen onderscheid tussen Fard en uh, Sunna en fadela, Dan is zijn gebed geldig. Zolang hij geen ...factoren verricht... ...die het gebed gaan maken. En... ...wanneer hij niet... Uh, ...denkt dat... ...alles wat hij doet... sunnah zijn of fada'il. Dus... ...je moet het ...je moet van salah... leren. Fada'il... ...fala'il... Sunan, mubtilat salah... makruhat salah... ...moet je kennen... Als je het niet kent, en je hebt het van een geleden overgenomen, dan moet je weten dat er Fala'in in zijn, sunen en Fada'in. Anders, als jij denkt dat ze allemaal sunen zijn, allemaal Fada'in, dan is je gebed niet geldig, volgens imam shanobi. En hier is gilev over in, in de medhaab. Hij zegt, en de mosanaf moest ook spreken over... Dat die imam de, de faraid en de pilaren van het gebed moet kunnen uitvoeren. Dus je kan niet bidden achter iemand die niet kan staan of geen lokoor kan doen. Of geen sujud kan doen. Bidden achter hem is niet geldig. Alleen diegene die zelf de mankement heeft. Hij zegt, het, uh, het gebed van een fasik, die jariha, is niet geldig. Hij zegt, dus die iemand die zina doet bijvoorbeeld, of hij drinkt alcohol, uh, hij drinkt bedwillende dranken. En één ieder die grote zondes verricht. Dus iedere fasik. Uh, volgens imam, dat is een mening in de medham, een sterke mening. Dat gebed ongeldig is achter zo'n persoon. Iemand van Sanobi zegt, maar de gesteunde mening is: is dat het geldig is, maar het is makro. Hij zegt, maar een mubtadi, dus iemand die versiek is in zijn akida, dus bijvoorbeeld een mu'tazili, of een khariji, of een moordje, bidden achter hem is haram. ...en je moet het gebed binnen de tijd inhalen. al del hadith. Hij zegt, daarna spreekt hij over een imam... ...die bewust met zonder woord door bidt... ...of zonder woord door tijdens het gebed... ...en dan gewoon door gaat bidden. Omdat hij zich schaamt. Hij zegt, wel iemand die het vergeten is... ...dus iemand hij bidt als imam... Maar hij is vergeten dat hij geen oordeel heeft. Dan is zijn gebed ongeldig. Maar het gebed van diegene die achter hem heeft gebeden is geldig. Zolang de Imam niet weet dat, hij geen ordeel, uh, dat de imam geen oordeel had. Stel je voor dat jij met de Imam, uh, Jij ja, was met de imam voordat hij ging bidden. Ja. En uh, hij ging diep slapen bijvoorbeeld. De imam ging diep slapen. Uh, uh, en daarna gaat hij leiden in het gebed. En jij weet dat hij zijn door heeft verbroken. Ja, die kennis heb je gewoon. Kan voorkomen. Dan is hij, mag je niet achter hem bidden. Je moet hem uh, duidelijk maken. Maar stel je voor, jij hebt het ook vergeten. Maar jij wist dat uh, zo, uh, hij geen door heeft. Dan is hij, mag jij niet achter hem bidden. Maar als de imam. Dus. Uh, ...bewust dit zonder rodo, is jouw, is de gebed van de imam en van de memom ongeldig. Of als de imam uh, tijdens het gebed zijn rodo verbreekt en hij doet nog een pilaar van het gebed daarmee, ja. Hij weet, ik heb geen rodo meer en hij doet bewust nog een pilaar, Ja. Dus hij zit feit hij gaat reïnteren, en daarna verblijkt hij zijn huddo, gaat hij nog een record doen. Ja? Dan is hij, zijn gebed ongeldig en die van de me'moom. Want daardoor wordt hij, uh... hij een... Sommige ulama zijn daardoor wordt hij een fasik. Ja? Want hij bidt zonder huddo bewust, dat is heel grote zonde. En dan wordt je gebed automatisch ongeldig, omdat je dan achter de fasik... Bid een vestig in het gebed. Maar dat heeft Selenob hier niet gezegd. Hij zegt maar als een imam. Dus bijvoorbeeld hij verbreekt zijn. door tijdens het gebed. Dan moet hij gelijk eruit gaan. En moet hij iemand naar voren trekken. Of hij doet dat niet. En diegene die gaan vanzelf voor hem. Ja. Die gaan Vanzelf aan zijn iemand, uh, een, een van hun, een van hun gaat leiden. En daarna gaat hij spreken over, van is het macro, dus wie is macro, ومأس إيمان تزال مرة تخافة إن فوق الدلس إن شاء الله بها الله قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه انه هو الله